Even nog, meneer Kreddo. Vast! Trek hem aan, Mike. Zag je niet? Klaar? Oké. Okay. Ja. Jij, Faberson. Hij kan, meneer Kreddo. Wegwezen dan. Doe maar, Mike. Voorzitter, Oh ja god. Paul. <laughs> Echt. Hey. Kun jij hem zien bekijen? Hij is niet geraakt, goddank. Ah. Hij zijn hoofdbloed. Oh. Oh. Oh. Oh. Je moet je niet vallen, sloet hij mij tegen de grond. Hol, hol! Bij noorden. Uh. Laat me maar even liggen. Ga een brancard halen, oké? Okay. Nee, hoeft niet, meneer Hij het me zo veren, man. Jij blijft liggen waar je ligt, Paul. Uh. Huh? Wat is dat? Bloed? Je hebt je stevig geschoren, makker. Hé. Hey. <laughs> Je bloed is rood. Net als van ons. De kleur zit niet dieper dan de hart. Man. Oh. Wist je dat niet? De ooggetuigen. Het voorspel van John Ratti, vertaald door C. De Nooijer. Regie Jan C. Hubert. Voor alle zekerheid laten we je even naar het ziekenhuis brengen, Arbezen. Ja. Dat is niet nodig. Ik, ik voel me best heus. Ik heb geen zin de bond om mijn staart te krijgen. Hij heeft gelijk, Paul. Die takel heeft me niet geraakt, man. Luister nou eens even, Harwison. Het is een ongeval op de bouw. Dat moet bij de politie worden gemeld en bij de administratie. De politie? Het is een bedrijfsongeval. Het staat in de wet. Kun je opstaan? Help, en... houd me Zo. Gaat het? Ja. Nou, omhoog. Duizelig. Nou, ik neem je andere arm. En je loopt het op de keet Denk het wel Weet je waar hij woont, McKay? Ja, hij ligt in de Kors in Wonswurt Bij een mevrouw Rogers Goed, als u de dokter is onderzocht Breng jij hem naar huis als hij mag En de rest van de dag vrij? De eerste paar dagen hè? Maak je geen kopstelig, Harbersen mm. Je loon gaat door Ik bedoel mezelf? Jij? <laughs> jij zorgt dat je vanmiddag weer hier bent Hij boft Wie? Harbersen? Mam, dat had wel dood kunnen zijn Meneer Procheski. Een suiker. Een klein beetje, alstublieft. Zo genoeg? Oh, je bent een vriendelijke dame, mevrouw Rogers. Oh, onzin. Het is het minste wat ik voor een buur kan doen. Bovendien, ik grijp ze middags elke gelegenheid aan om een kop thee te zetten. Mijn jongens plagen me er altijd mee. En Jongens? Mijn kostgangers. Die noem ik ah. altijd zo. Oh, oh bij, bij mij is het anders. Als mijn huurders fatsoenlijk zijn, laat ik ze met rust. Ach, u hebt met getrouwde mensen te doen. Dat maakt een groot verschil. Ik heb alleen maar jonge kerels. En ik probeer het een beetje huiselijk voor ze te maken. Ik begrijp het. Oei, deze is erg lekker. Dank u. Paul Harbison, een van mijn huurders, zegt dat ik precies een hospitaal ben als op de film. <laughs> ah, met de eeuwige kop thee. <laughs> ja. De juiste tijd? Het is half vier. Hier zijn de belangrijkste punten uit het nieuws. Opnieuw een bankoverval in Londen. Een gemaskerde man drong vanmorgen omstreeks elf uur het bijkantoor van de centrale bank binnen. Sprong over de balie en bedreigde de kassier met een revolver. Hij maakte zich meester van enige pakken bankbiljetten ter waarde van ongeveer 5.000 pond, waarna hij het gebouw verliet. Hoewel de alarminstallatie in werking werd gesteld en een aantal medewerkers onmiddellijk de achtervolging inzetten... wisten daders te ontkomen. Nee. In het lagerhuis zal het debat over de groeiende krim. Ik begrijp het niet. Ze praten maar steeds over criminaliteit... maar niemand schijnt er wat tegen te doen. Ach, wat, wat kunnen ze doen, mevrouw Rogers? Nou, om te beginnen zouden ze de politie meer salaris moeten geven. En dat... Mag ik even? Natuurlijk. Het zal er weer een nieuw wasmiddel zijn. Ze lopen hier je deur plat. Misschien is het die man van de belasting... die pas bij mij is geweest. Ik heb een nieuwe wc laten maken. Die is nog niet afbetaald. Maar de personele belasting... Die hebben ze maar weer verhoogd. Waarom, mevrouw Rogers? Dat deugt toch niet? Het is een schandaal, al die belasting. En het vlees is ook weer duurder. Ach, je weet vandaag de dag niet meer... hoe je rond moet komen. Ja? Mevrouw Rogers? Ja? Oh... Dat is Paul. Wat is er met hem gebeurd? Kom binnen en doe de deur dicht. Een ongevalletje vanochtend op het werk. Oh, oh. Oh, het is niet erg, mevrouw Rogers. En al dat verband dan? Nee, niks aan de hand, mevrouw Rogers. Alleen een sneeuw over mijn hoofd. De dokter oh. zegt dat hij verder gerust moet nemen en dan is hij weer helemaal in orde. Waar is je kamer, Paul? Ja, trap op, eerste de deur links. Ik help je een handje. Dat hoeft niet, meneer, dat doe ik wel. Ja, laat me het maar doen, mevrouw Rogers. Oh, best Maar ik laat mijn dokter komen Zo te zien is... Het... Nee, nee, nee, nee, doet u geen moeite Ik ben al bij een dokter geweest Nou, goed dan Ik heb verse thee Ik zal je een kop boven brengen Nee, nee, ik hoef niet Maar het is geen moeite, Paul Ik heb ze klaar hè? Maar ik zei toch dat ik geen thee wil U kunt me best een beetje met rust laten, mevrouw wat is. Kom mee, hey, Paul Dat gaat wel veel, die oude dame. Ja, het is een best vrouwtje. Maar ze wil Kom. ons bemoederen. Ja. Hè? Om er benauwd van te krijgen. Zeg, gaat het? Ja, een beetje suf. Tja, dat ze je nog een tijdje houden, heeft de dokter ja. gezegd. In mijn zak natuurlijk. Telefoon op de gang? Handig. Zo vlak als je duur. Gebruik hem maar even. Ik? Wat voel je? Nou, bel Joe op. Waarom? Ja, hij zei dat je voorschafdijd terug moest zijn. Oh. <laughs> hij moet me even wachten. Ik kon je toch niet alleen laten toen ze je gingen doorlichten. Ja. niet meer rondschuilen. Meteen je bed in. Dat is beter, hè? Ik zal je je schoen uitdrukken. Geen gekke kamer, zeg. Hoeveel betaal je? Drie ton tien. Oh, het uitzicht is niet om over een huis te schrijven. Of er moest daar een knappe blonde giet wonen. Waar bedoel je, Mac? Het raam. Ik heb er echt tegen. Oh. <laughs> Lekker dichtbij ook. Kun je springen? Oh, lollig ben jij. Sorry. Mm. Heb je nog wat nodig? Ja, een uh, glas water graag. Krijg je? Waar zou ik het neerzetten? Zet maar op het tafeltje hier. Nog wat? Nee, nee. Dank je. Zal ik uh, de gordijnen dicht doen? Goed. Maar niet helemaal. Ik uh, moet frisse lucht hebben. Zo? Een beetje verder open. En nou moest ik hem maar eens smeren. Kalm kerel. Maar jij ook, Mac. En hou die kraandrijver in de gaten. <laughs> Daar kun je donder op, zeggen. Het beste, Paul. Ja. is met hem? En nou zonder flauwekul. Het is goed afgelopen, mevrouw Rotjes. heus. Is het aangegeven? Dat moet, ziet u. Ik heb hier eens een jongen gehad en die kregen... Ongeluk. Ja, ja, iedereen is op de hoogte. De directie, de verzekering, zelfs de politie. Gelukkig maar. Voor Paul bedoel ik. Je kunt nooit weten met dit soort dingen, ziet u. Ik heb u toch gezegd, mevrouw Rodgers. Hij is best in orde. Hij moet alleen een paar dagen rust hebben, dat is alles. Nou, tot ziens, mevrouw. Tot ziens, meneer... Uh... McKay. Oh, en nog bedankt voor de hulp. Dag, meneer McKay. Politie Bamworth. Ja, die is hier een ogenblikje, mevrouw. Hé, hey, Brugges, telefoon voor u. Oh. Met Williams. Oh, dag. Ja. Of ik wat mee willen? Eén momentje. Smith. Hoe is het hier? ...dat ongeval op de bouw. Heb je alle bijzonderheden vermeld? Ja. Jeetje. Kijk u maar, vriendelijk. Hoe lang ben je nou al hier? Een paar maanden. Dan moet je toch zo langzamerhand weten... ...dat je geen onvolledige proces mag maken. Ja, vriendelijk. Hier, breng het maar weer naar de inspecteur. Hé. Hey. Wat is dat? Een melding aan alle posten. red binnengekomen. Die overval op de Saans -bank. Dat is Benning geweest. Benning zit vast. Hij is vanmorgen vroeg uitgebroken. Je maakt een geintje. Dan is het maar zelf weer, die. Inspecteur Levitt vliegt tegen het plafond en ziet dit lijst. <hums> Wedden van niet. Wat bedoelt u? Levitt zal geen spier vertrekken. Na al die jaren die het hem gekost heeft om Benning achter de tralies te krijgen... wordt ja, een brand zal hij schrijven. Ik wed met je om vijf shilling dat hij het leest, naar zijn plattegrond kijkt en heel kalm zegt: waar zou hij nou naartoe gaan? Ja, dan gaan we weer terug hier. Ja, breng het dan, dan maar. Ja, dat is goed. Ik heb je even moeten laten wachten. Sorry. Nou, allemaal wat allemaal dat ik nog meer moet meten. Me? Is dat procesverbaal nou volledig Smith? Ja, is goed. Gewonden? Een van de mensen werd aan het hoofd gewond toen hij zich in veiligheid wilde brengen. Maar uh, het is niet ernstig. Wie zegt dat? De dokter die hem heeft onderzocht. Oh, uitstekend. Leg maar op mijn bureau. Kijk straks wel door. Uh, deze oproep voor alle posten is net binnengekomen, inspecteur. Gaat we zien? Ja. Waar zou die nou naartoe gaan? Uh, dank je, Smit. Uh, uh, Jawel, inspecteur. De vraag of Brigadier Leeuw-Williams af hier komt. Jawel, is goed. Ja, ja, ik heb het. En twaalf eieren. Goed liggen. Nee, nee, nee, nee, het wordt niet laat. Tot straks. willen we u spreken, brigadier? Hoe staat het met mijn vijf shillings? Nee. Zal ik u eens wat vertellen? Dat is geen mens. Dat is een computer. Huh? Nou, dat is in de gaten als je weer een proces procesverbaal schrijft. Een computer heeft alle gegevens nodig. Zo, Williams. Doe die deur is dicht. Heb je dit gezien? Van Benning. Ja, inspecteur. Waar denk jij dat hij naartoe zal gaan? Oh, niet ver als u het mij vraagt. Die heeft hier in de buurt zijn adresse wel. In Londen? Nogal riskant, hè? Maar die laatste kraak waarbij u hem gegrepen hebt, inspecteur... we weten dat het grootste deel van het geld hier nog in ons moet zitten... En dat het meer dan 30.000 pond is, weten we ook. Eén ding is zeker. Benning gaat er over een tijdje op af. Maar niet nu. Dan heeft hij die overval op de zazoolbank vanmorgen alleen maar gepleegd. Om voorlopig te kunnen leven. Totdat hij uit het nieuws is. Waar denkt u dat hij naartoe gaat, inspecteur? Schotland, Ierland. Ergens in het noorden waarschijnlijk. Maar lang zal hij het niet kunnen volhouden. Ze zullen hem een paar lieve centen laten betalen. Reken maar, inspecteur. Als ik onze bankrover nummer één onderdak zou geven... dan zou ik hem ook het vel over de oren halen. Hoe lang geeft u hem? Drie weken. Een maand op zijn hoogst. Dan heeft hij weer kasgeld nodig. Dan komt hij hierheen. En dan grijpen we hem. Een kind kan de was doen, inspecteur, als ik u zo hoor. De feiten spreken voor zichzelf Williams. Ik hoop dat u gelijk krijgt, inspecteur. Ach, neem meteen het proces van over dat ongeval op de bouw mee. Ik heb het geparafeerd. Nou, de zaak had niet veel om het lijf. Nee, wat materiële schade en een arbeider met een hoofdwond. Niet ernstig. Maar we zullen die lijf van de verzekering straks wel over de vloer krijgen. De vakbonden zijn er altijd als de kippen bij. Daar zijn ze voor, niet Huh? Huh? Huh? Oh. oh, mijn hoofd. Oh. Huh? Hmm. Ah, wat heb ik een dorst. Nou, oh. oh, kalm man, kalm man, Paul. Kom, kom, Paul man. Oh. Oh. Ah. Hou je vast? Ja, je bent buitenwester geslagen. Oh, weet je het weer... Lekker. Dat is lekker. Nou, nou. Wat is nou die handdoek, hè? Nou, hier wat, wat is het nou donker? Oh, dat oh, hoog. Ik had dat licht moeten aansteken. Nou, waar is die nou? Ah, ah, ja. Daar is die, Ah. ah. Het raam, het raam, het, het komt door het raam. Het wel, hoe had ik hem kunnen tegenhouden? Ik kon hier binnen allemaal Ik had je gezegd dat je niet mocht open doen voor huh? niemand. Ik dacht dat jij hem gestuurd had. Ik dacht dat hij van jou kwam. Dat ben je verkeerd Ik heb hem niet gestuurd. Ik heb de andere ook niet gestuurd. Ze heeft die oude gedaan. Wie heeft de war. Jij hebt ze binnengelaten. Ik kon er niet van doen. Hoe je zo stom zijn? Maar er wordt er geen ons rondgestuurd. Iedereen wordt uitgenodigd op de vuil. Op het gemaskerde bal. Met mij als eeuwigast. De meest gezochte mannen van het hele land. Dat weet je toch. Verdamme, dat weet je. Oh. Oh. En je weet ook wat de poed is. Nee, Leo. Kijk, kijk. Ah, hey, hey. Kan je wel. Blijf van Ik ben dan de vijfde Maar ik zou jou smeren op Je bent zo Nee! die lang staan. Hoe Nee. Nee. Nee. Politie. Politie. Ik moet de politie waren. Nee, nee. nee. Ze moeten komen. Heel gauw. Schiet dan op. Ja, er is hier een moord gepleegd. Een vrouw, ze was met die man op de kamer. Ogenblik, en toen hebben ze... Ja, ogenblik, ik zal u doorverbinden. Ja, wat doe nou toch. Ja, vertelt u het maar. Zo, ik heb net een moord zien plegen. Een man heeft een vrouw neergeslagen en ze hadden ruzie. Rustig, meneer, rustig. Mag ik eerst uw naam en adres even hebben? Ja, mijn naam is Habison, Paul Habison. Meneer, hij heeft het neergeslagen met een lamp. Harbison. Harbison. Harrison? Nee, Harbison. Zou het voor me willen spellen? Harbison. H-A-R-B-I-S-O-N. Harbison. Mooi, meneer Harbison. Ik heb het. Ja. Waar belt u nu vandaan? twee Lo no, 236. Nee, niet het telefoonnummer. Ik moet het adres hebben, meneer Harbison. Dat is... Uh, Homewood Road, uh, 52... Homewood! Homewood! Sorry, meneer Amison. U moet proberen rustig te blijven. Ik kan u niet verstaan. Wilt u het spellen? Meneer, wat mankeert u? Bent u in besieel of bent u doof? Ik zeg u dat ik een moord heb zien plegen. Denk dat tot u door. Een moord! Goed, goed, goed. Bent u dan maar niet op. Ik heb u begrepen en we kunnen dadelijk bij u zijn. Zodra u weer kalm genoeg bent om mij verstaanbare antwoorden te geven. Noemt u nu de straatnaam nog eens? Het is Homewood. H-O-E-M-M. H-O-M-E. -E -E. 52. Precies. Goed, mijn jaren, we zijn dadelijk bij u. Blijf waar u bent en wacht op ons. Ah, ik kom al. Ja. Goedenavond mevrouw. Wij zijn van de politie. Wat? Ik ben inspecteur Levitt. Woont hier een uh, meneer. Uh, Harbison. Harbison. Oh, ja, ja die woont hier. Er is toch niks met hem? Hij heeft toch niks gedaan? We zouden hem graag even willen spreken. Oh, nou uh, komt u dan maar binnen. Dank u. Zou u dus zijn kamer willen wijzen? Ik zal hem roepen. Nee, vertelt u alleen maar waar ik zijn kamer kan vinden. De trap op. De eerste deur links. Dank u. Maar, maar uh, uh, hij, hij kan niks verkeerds hebben gedaan. Ik ken hem. Zo'n soort jongen is het niet. trap op. Eerste links. Het is een goede jongen. Nou, daar zijn we zeker van, mevrouw. Kom, Williams. Anderson? Ja. Is dit uw kamer? Ja. Nou, kunnen we binnen praten? Uh, ja, komt u binnen alstublieft. Heeft u geen licht hier? Oh, uh, zeker. Dank u. Ik ben inspecteur Levert en dit is brigadier Williams. U hebt hem zo even aan de telefoon gehaald. Oh. U sprak over een moord waarvan u getuige zou zijn geweest. Ja. Waar? Hier, recht tegenover. Uw gordijnen zijn dicht. Dat waren ze zo even niet. Doe ze zo, open, Williams. Ja, zeker. Dat raam aan de overkant? Ja. Wat is er precies gebeurd? Ik hoorde stemmen... van twee mensen die ruzie hadden. Ik ging naar het raam... En, en deed de gordijnen open... om te zien wat er aan de hand was. De en... gordijnen waren dus dicht... voor u de stemmen hoorde. Ja. Hoe gaat u verder? Die man en die vrouw... die, die hadden een woordenwisseling. Ruzie. Zij, zij slaat hem in zijn gezicht. Hij grijpt de lamp... ...van het bureau en slaapt er neer. Kon u ze duidelijk zien? Die vrouw wel. Ze is blond. Ongeveer dertig jaar. En de man? Die stond met zijn rug naar me toe. Hoe komt het dat zij u niet zagen? Het licht was uit. Ik was net wakker. Juist. Nou, laten we de mensen gaan kijken, Williams. Je kunt het beste even met ons meegaan, Habersen. Oh. Moet dat? Ja, het spijt me. Je hebt een flink verband om je hoofd. Wat zit er onder? Een flinke ja, geloof ik. En een bouw. Waar heb je die opgelopen? Op mijn op werk. Waar is dat? Op de bouw, nieuw blok Flat. Dat is waar vanmorgen een takel is losgeschoten. Hoe weet u dat zo precies? Dat hoort bij mijn werk. Bo, je hebt toch niks gedaan, hè? Nee, mevrouw, heus niet. Kom mee. Laten we maar eens gaan kijken hoe het er hiernaast uitziet. hier rondkijken. Vertel ze me dat eens. Uh, ach, dat slot. Ene dag gemaakt, andere dag kapot. Vertel ze me nou eens, waarom wil u hier rondkijken? Dat heb ik al verteld. Vooruit nou, maak die deur open. Lawaai, zegt u. Geen lawaai hier. Dit is een fatsoenlijke huis. Ik ben een fatsoenlijk man. Maak die deur open, meneer ja, Prochatschik. Ja. Uh, ik zal maken. Nou, bent u nou tevreden? Leeg. Het was wat ik u zei. Leeg. Leeg? Maar dat kan niet. Dat moet de verkeerde kamer zijn. Dat zullen we controleren. Aberson, kom hier eens voor het raam staan. Is dat jouw kamer, daar? Ja. Dan moet dit de kamer zijn die je hebt gezien. Ja, maar... Hij was niet leeg, zeg ik u. Kijk, kijk daarin een schilderij aan de muur. En, en, en, en daar stond een bureau. En daar een stoel. En, en een bed aan deze kant. Een, een, een tafel of iets dergelijks hier. En, en, en hier, hier, precies hier heeft zij gestaan toen hij haar neersloeg. De verf, pas op! Oh, kijk nou wat u doet, u je ene, we hebben verf over de hele vloer. Jij hebt je in veiligheid kunnen brengen toen die takel afknapte, hè? Hè? Huh? Wat? Vanmorgen op de bouw. Ja. Waarom? Maar je bent gevallen. Ja. Waar ben je tegenaan gevallen? Wat doet u? Niks. Ik wil weten waar jij met je hoofd tegenaan bent gevallen. Tegen de grond. Ik ben tegen de grond geslagen, ja. Maar u hebt het glad mis, inspecteur, als u denkt dat ik gek ben of zoiets. Dat heb ik niet gezegd. Maar u denkt het. Dat... Luister eens, Harderzan. Vanmorgen heb jij je hoofd bezeerd. Dezelfde avond bel je ons op om te vertellen dat je een moord hebt zien plegen. Een moord? Nee. We komen dus hierheen. Maar wat vinden we? Een lege kamer. Weet je hoe lang het geleden is dat je ons hebt opgebeld? Twintig minuten, meer kan het niet geweest zijn. Nou, moet je mij eens vertellen. Zou jij al dat mobilair dat je hier in deze kamer zegt te hebben gezien... ...in twintig minuten kunnen laten verdwijnen? Nou? Hoe lang staat die kamer al zo? Ja, een, een dag of vijf, zes. Ik schilder de muren zoals u ziet. De vloer moet nog. U, u hebt gelijk, inspecteur. Die, die man is die, die, zoals u dat noemt niet goed snikt. Heeft iemand van uw huurders vanavond buren gerucht gemaakt? Nee. Geen klachten over lawaai? Ja, dat zei ik u toch. Hoeveel keer moet ik het nog zeggen? Dit thuis is een goed huis, Goeie mensen wonen hier. Geen gekken zoals die. Nou, wat is dan? Ja, maar ik, ik heb het gezien. Ik, ik heb het duidelijk gezien. Zo duidelijk als ik u nu hier kan zien. Ik zag hem de lamp opnemen en haar van. Goed, jij je zin. Maar je moet mee naar het bureau om een verklaring af te leggen. Graag. Maar vloer. Mijn vloer! Wat doet hij met mijn vloer? Die zit onder de rode verf! Met de partij gaat het er maar gewoon. Ja, maar dat maakt vlekken in de hout. Dat slijt wel met de tijd. Deze verklaring lijkt me wel volledig. Ga Wat gebeurt er nu? Het is natuurlijk wel met je praten. Wat is er, mis? Er is een bericht van de yard. We zijn binnengekomen voor de baas. ik zal het hem geven. Ja, ik moet vanmorgen op een gericht zijn. Een paar verkeersovertredingen. Gelukkig weg. Hoe laat komen ze voor? Uh, ongeveer half twaalf. Heb jij een uur nodig om de straat over te steken? Je kunt om kwart over elf weggaan. Goed, brigadier. Blijf hier even wachten, Abison. Ik zal zien of de inspecteur jou kan ontvangen. Goed, brigadier. Wat is er over, jongens? Bericht van de jaart, inspecteur. Ja. Het schijnt dat Benning is ondergedoken. Dat was te verwachten. Hm. Wat doen we nou? Wachten? Opletten. Hij komt wel boven water. Wat is er met die map? Abison's verklaring. En het rapport van de dokter. Hij wacht hier hiernaast. Goed, Williams, laat hem maar opdraven. Ja, inderdaad. Abison? Ja, je. Kom binnen, wil je? Graag. er, Abison. Dank u, meneer Lavert. Hoe is het vanmorgen met je hoofd? Oh, het gaat al beter, dank u. Ziet eruit? Nee, dank u, ik rook niet. Verstandige kerel. Ja. En uh, nou over gisteravond. Je had gelijk dat je ons opbelde. Dat wou ik je laten weten. Maar, maar geloven doet u me niet. Er zijn geen feiten om je verhaal te staven. Ja, maar... Luister eens kerel. Het is niet dat we je niet geloven. Dat weet ik wel. U denkt dat het die tik op mijn hoofd is, niet? Misschien. Zeker weten doen we dat soort dingen nooit. Maar we ontkomen niet aan het feit dat de kamer leeg was. Het was, het was niet de eerste keer dat ik hem zag. Hm. Dan die vrouw. Je bent er heel zeker van dat ze niet leek op iemand die je kent? Misschien heb je wel eens iemand ontmoet die op haar lijkt? Daar hebben we het toch al lang en breed over gehad. Ik hou vol dat ik haar nooit eerder heb gezien. Maar ik herken haar als ik haar ooit nog eens zie. Ja, dat is het krankzinnige van het geval. Ik, ik, ik herinner het me allemaal zo duidelijk. Ik heb een moord gezien. Een moord die niet is gepleegd? Of wel? Ja, ik, ik, ik weet het niet meer. Nou, het kan een droom geweest zijn. Een droom? Van een droom herinner je, je niet iedere kleinigheid, iedere woord dat er gezegd werd. Kan een droom dan zo op de werkelijkheid lijken dat, dat je de politie opbelt? Dat moet wel, want je hebt het gedaan. Ja, maar dat is nou net wat me bang maakt. Ik ben Paul Havissen. Gewone jongen van Jamaica. Zulke dingen overkomen, geen gewone mens als ik. Nou, dat is dan jouw probleem. Misschien heb je er wel meer. En natuurlijk heb ik problemen. Wie niet? Ik, ik heb eens een auto gekocht. Kort daarop werd ik ontslagen. Ik kon de termijnen niet meer betalen en die lui van het financieringskantoor lieten de wagen in beslag nemen. Dat had tot gevolg dat mijn meisje minder steek liet. Oh, het was wel goed voor me. Na een poosje zag ik in dat ik beter af was, zonder haar. Nou, dat is het soort problemen dat ik heb. Maar, maar, maar dit, dit. Ik begrijp het niet. ik niet. Ik ben bang. Hier heb ik het rapport van de politiedokter over je verwonding. Er staat in dat je een lichte hersenschudding hebt opgelopen. Maar dat het niet ernstig is. Het rapport van het ziekenhuis bevestigt dat. Maar de dokter zegt wel dat dit soort letsel vrij vaak hallucinaties veroorzaakt. Weet je wat dat zijn? Jawel. Zijn advies is om het een dag of vier kalmanten te doen. En ik moet zeggen dat ik het met hem eens ben. Hallo. Dan... dan zijn we dus klaar? Dat zijn we, Harderhan. Goedemorgen. Daar gaan we dan. Harderhan. Ja, maar wacht nou nog even. Ja, kom mee, kerel. Deze kant uit. Ja, wat bezielt hem toch? Ik heb het gezien. Ik weet toch zeker dat ik het gezien heb. Ja, dat begrijpen we. Er is geen aanleiding om kwaad op hem te worden. Is betere is een geschikte kerel. Hij maakt een beetje de indruk van de boten willen afhouden. Maar hij doet alleen maar zijn plicht. En hij heeft gelijk. Zie je, de feiten ondersteunen je verhaal niet. Nou, volg zijn advies maar op. Geet de hele geschiedenis. Zet hem met je hoofd. Dit is een van die dingen die je niet kunt verklaren. Hoe je het ook probeert. Ah, ga uit, amuseer je. Misschien vind je wel een nieuw vriendinnetje. Uh -huh. Maar we gaan niet piekeren. Daar word je geen zendwijzer van. Nou? Ik geloof dat u gelijk hebt. Ja, ik weet het wel zeker. Nou, maak dat je naar huis komt. Dan kan we een keer op. Dank je, Bregis. Bregis? Enzakte? Ik binnen en doe de deur dicht. Klaar met je gesprek van hart tot hart? Ja, alleen maar een vriendschappelijk advies. Het is een aardige jongen. Ja, het zijn allemaal aardige jongens. Maar laten we het nou eens over Benning hebben. Ik schat dat we ongeveer twee weken nodig zullen hebben... om de zaak rond te krijgen... En nog eens een verrassing. Wat is een verrassing, mevrouw Rogers? Jou te horen fluiten. Dat is lang geleden. Ja. Ik floot hè? Nou, wat zegt u ervan? En ik ben ook blij dat ik je stem weer hoor. Ik heb me de afgelopen twee weken aardig bezorgd over je gemaakt. Dat, dat spijt me. Het was niet mijn bedoeling dat u zich zorgen om mij zou maken. Het is voorbij, niet Paul? Wat het ook geweest is, het is over. Is het niet? Ik zou denken van wel. Ik liep de fluit, of niet zo? Straks klagen al mijn andere huurders over het lawaai... ...dat meneer Harbison maakt met zijn gefluit. fluit. Pas jij maar op. Oh, oh. Wees u maar niet bang. Oh, uh, Paul. Ja? Kan ik je kamer doen? Ik ben een beetje laat vandaag. Oh, weer te lang en te veel gedronken. Ja, hoor, gaat uw gang. Hoe is dat werk? Oh, dat gaat weer best, dank u. Ze verwachten het tegen het einde van de volgende maand klaar te hebben. Wat ga je dan doen? Oh. Misschien neem ik wel een paar dagen vakantie. Ha, ik zou naar zee kunnen gaan. Dat zou fijn zijn. Zeg, waarom ga je niet naar Breiten? Breiten. <laughs> ik denk dat het wel een beetje veranderd zal zijn sinds ik er voor het laatst geweest ben. En was dat? In uh, 1938, vlak voor de oorlog. Ja, dan zal het zeker veranderd zijn. Kan ik mee verwassen? Ja hoor, ga gang. Wat, wat, loopt over? Paul. Paul, wat is er? Daar kijk je naar. Kijk. Kijk. Door het raam. Kijk. Ik zie het niet. Aan de overkant. Waar? En meneer Protjevski? Die heeft een kamer, dat is alles. Maar dat moet hij niet doen. Zo niet. Niet op die manier. Dat moet hij niet doen. Paul. Paul oh, een goede genade. De, de kraan. Paul, Paul, waar ga je heen? Toen, een droppeltje olie. En de slot is aan de nieuw slot. Meneer, meneer. Ja? U zoekt in de kamer. Ik heb hier een mooie kamer te heen. Die, dat is, dat is de gekke man. Wat wil je? Ik ben niet gek. Ik weet dat u denkt van wel, maar ik ben het niet, echt niet. Je, je, je krijgt die kamer niet. Ik, ik, ik, ik moet geen kamer. Ik keek bij mij uit het raam. En ik zag u, hoe, hoe u de kamer inricht. Ja. Verander ja, dat alstublieft toe. Veranderen? Dat ik het verander? Toe! Dat, dat zal draaien. Hang dat aan een andere muur. En dat bureau verplaatst het. Verplaatst het, alstublieft. Zet alles op een andere plaats. een ja, andere plaats. Waarom? Wie denk je dat je bent? Mij vertellen wat ik doe met in mijn huis. Ik richt het in zoals ik wil. dat u toch aan, alstublieft. Laat die kamer niet zo veranderen. Ja. Verzet alles, maar laat hem niet zo. Jij ja. ja, ja, ja, gaf mij eerder moeilijkheden, mister. Jij bracht mij politie in huis, hè? Moord heb je gezegd, moord. Politie, Twintig jaar woon ik hier. Geen politie, geen moeilijkheden. Twintig jaar. Doe wat ik vraag. Alsjeblieft, doe wat ik vraag. Er gaat mijn huis uit. Gij, ga weg. weg. Vooruit. Ik kom niet terug. Je gek. Ik wil geen moeilijkheden. Jij komt terug. Ik ben politie. Maak als je je wegkom, dadelijk... Je bent niet goed bij je hoofd. Je bent krankzinnig. En hoe lang hangt die was al aan de lijn? Ja. Dat zal in nou al wel smerig zijn. Goed, mevrouw. Ik stuur wel een mannetje om hard overreden de zaak binnen te halen. Ja, vanmorgen nog. Dank u voor uw telefoontje. Dag, mevrouw. Wat uh, moet ik hiermee doen, Brigadier? Ik toch niet altijd zulke stomme vragen, Miss. Wat zijn dat? De biljetten voor Benning. Gezocht... Uh... Leg ze maar op mijn bureau. Ja, dat is goed. Ik heb een karweitje voor jou, Oh. Iets heel speciaals. Ah, Dank u, Brigadier. Ik wou dat je naar Milverton Road 35 gaat. Weet je wat dat is? Uh, achter de brouwerij, niet? Precies. Nou, daar heeft een vrouw haar was al drie weken aan de lijn hangen. Wat? Zorg dat ze hem naar binnen haalt, wil je? Nummer 37 heeft geklaagd. Zult dus u mij dat laten doen? Ja, nu direct. Uh, u wordt bedankt. Tot je dienst. Doet. Williams, heb je al wat gezien van die benning van de yard? Ik heb ze twee tellen geleden gekregen, sergeant. Wat wacht je nog op, smith? Uh, ik ga brigadier. Goed, ik wil ze vandaag de deur uit hebben. De bekende plaats. Schakel zoveel mensen in als je maar kan. Cafetaria's, tankstations, overal waar publiek komt. Goed, inspecteur. En mobiliseer iedere man die je kunt missen. Vandaag moet alles klaar zijn. Denkt u dat hij zich gauw zal laten zien? Ik wil me in elk geval niet door hem laten verrassen. Ze worden direct verspreid, inspecteur. Kunnen we nog wat anders doen? Wachten en klaar voor actie. Goed, inspecteur. u een kamer te huur hebt. Ja, maar ik verhuur niet anders dan aan heren alleen. Oh? Spijt me. Weet u dan misschien iemand die een kamer vrij heeft voor mij mijn man? Probeert u het eens hiernaast. Meneer Protjetski, die verhuurt ook. Zijn keurig huis. Dank u. Ik ga het proberen. zal u daar zeker bevallen. Pardon, eh, mevrouw. Ga je gaan. Nou, succes dan maar, ja, Meneer Protjetski zal u vast al kunnen helpen. Wel bedankt. Je bent vroeg terug, Paul? Ja, een slappe boel vandaag. Hé. Hey, die vrouw. Wie is het? Mevrouw Rogers, wie is het? Wie? Wat moest ze hier? Ze, ze zocht een kamer. Ja. Nou, je kent mijn stelregel. Daarom heb ik haar doorgestuurd. Naar Projetski? Ja. Waarom? Grote god! Oh, Paul, wat is er? Paul, wat is er aan de hand? Wat is er? Prochetski, laat haar de kamer zien. Ze neemt hem, ik weet dat ze hem neemt. Ik moet iets doen. De politie is me like het is een kinderpartijtje. Mijn kleinzoon is vandaag drie jaar. Ik heb mijn dochter beloofd dat ik zou komen als ik kon. Maar uh, als u me hier nodig hebt... Nee, William maar... Ik kan je bellen als ik je nodig mocht hebben. Maart zegt dat de halve buurt is uitgenodigd. Het zal er dus wel op uitdagen dat ik straks zit te snakken naar uw telefoontje. <laughs> nou, amuseer je. Dank u, tot vanavond. Leverd. Wie? Harpersen? Ik ken geen Harpersen. Jawel. Oh, oh, wacht even. Eh, uh, wat? Aberson, inspecteur. Die donkere jongen. Jamaica. Een week of drie geleden. Die dacht dat hij die moord had gezien. Oh ja, ik weet het wel je. Ja. Goed, schrijf maar door. Ja, Aberson. Wil je me spreken? Ja, goed, maar uh, nu niet. Ik heb het te druk. Ik bel je terug. Nee, ik vergeet het niet. Wat is het nummer? Once 0236. Ja, goed. Maak dat je wegkomt, Williams. Dat is niet belangrijk. Goed, inspecteur. Met Brigadier Williams. Wilt u me verbinden met Wansworth? 0, 2, 3, 6 En nu, meneer? Uh, uh, twee koffie, alstublieft Twee? Ik, ik, ik wacht op iemand Twee koffie Dag, Abersen Dank dat u gekomen bent, Bichardier Maar ik heb haast hoor, ik moet naar huis Wat heb je op je hart? Ik, ik heb haar gezien Gezien. Die vrouw. Welke vrouw? Die vermoord werd. Haar bel je voorop. Ik dacht dat de inspecteur jou gezegd had de hele kwestie te vergeten. Maar hoe kan ik dat? Nu zijn de kamer is. En, en, en die is genubileerd precies zoals ik hem toen gezien heb. Wat bedoel je? Twee kopjes. <laughs> Zij heeft de kamer vandaag gehuurd. Ze is er nu. En de kamer is net zo ingericht. Weet je dat zeker? Heel zeker. Zelfs de vrouw. Zelfs de kamer. Ja, er, moet, er moet een hele simpele verklaring voor zijn Goed, verklaar maar Laat ze nou eens hey, Ik ben politieman, geen gedachtenlezer of psychiater of een van dat soort jongens Om met de inspecteur te spreken, mijn werk berust op feiten En ik geef u de feiten, ze is daar En het is dezelfde kamer Goed, laten we die feiten dan eens onderzoeken we beginnen met de Kamer. Toen wij daarheen gingen met jou, was hij leeg. Hm. En jij beschreef hem toen, zoals jij hem had gezien. Weet je nog? Ja. Nou, die Kamerverhuurder, die was er toen ook bij. Dat zijn al de feiten waarover we beschikken. Weet je het met mij eens? Ja, helemaal. Goed, dus van nu af aan kunnen we alleen maar veronderstellen. Hm. Laten we dus veronderstellen. Dat jouw beschrijving van de kamer ergens in het achterhoofd van de verhuurder is blijven hangen. Toen hij die kamer ging inrichten, heeft hij het automatisch op die manier gedaan die jij hebt beschreven. Met hetzelfde soort meubelen. Ja, misschien denk je dat het dezelfde zijn, omdat de plaatsing hetzelfde is. Oké, okay. maar nu die vrouw. Jij wijkt ook geen haar, right, Makker. Ik weet wat ik heb gezien. Dat denk je. Nou, goed. Die vrouw. Laten wij aannemen dat jij een droom hebt gehad. Hm. Een bijzonder duidelijke droom. Dat, dat wil je niet toegeven, dat weet ik. Maar laten we nou even maar stellen dat je er één hebt gehad. Zo duidelijk dat je hem voor werkelijkheid hebt gehouden. Je belt ons op. En wij ontdekken, ja, ik spreek hier zuiver theoretisch hoor, dat het maar een droom is geweest. Hm. Maar jij kunt hem niet vergeten. En nou blijven de beelden die jij hebt waargenomen. De kamer en die vrouw. Die twee beelden, hè? Die blijven in jouw achterhoofd. Het onderbewustzijn, noemen ze dat. Maar ze zitten daar niet rustig. Want ze willen werkelijkheid worden. Ze wachten op iets. Dat, dat bewuste identificatieheid. Als ik het wel heb. Nou goed. Je hebt die kamer gezien, akkoord. Dan zie je die vrouw. Ja. Maar uh, let nou op. Een moment voor je haar werkelijk ziet. Heeft je onderbewustzijn haar al waargenomen? En heeft haar geïdentificeerd met de vrouw die jij in je achterhoofd hebt? Wat gebeurt er nou? Ja. Ja, ik heb het. Zo moet het zijn. In de fractie van een seconde. Tussen het moment waarop je onderbewustzijn haar waarneemt. En het moment waarop je de vrouw werkelijk ziet... heeft jouw onderbewustzijn zijn identificatie van haar... aan je bewustzijn doorgegeven... en, en heb jij het gevoel dat je er al eerder gezien hebt? He, he. Zo, zo, zoals het gevoel dat je ergens al eens eerder bent geweest... terwijl je weet dat je er nooit geweest bent. Precies, Makker, dat is net zoiets. Snap je nou hoe het werkt? Jazeker. Maar dat is niet wat mij is overkomen. Oh. Ik heb die moord gezien. Nu heb ik de kamer gezien. En de vrouw. En ik weet dat er iets gaat gebeuren. Ja, het schijnt dat ik hier alleen maar mijn tijd heb zitten te verknooien. U moet iets doen, u moet. Wat laat je me aan? Moet ik naar die vrouw toegaan? En tegen haar zeggen, neemt u me niet kwalijk, mevrouw. Maar, maar u kunt beter zo gauw mogelijk verhuizen. Want u wordt vermoord als u niet weggaat. Moet ik dat zeggen? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik weet niet wat u zou moeten doen. Dag, bruggerier. Is dat een leuk partijtje? Hoe staat het met het wasgoed? Het wordt overgewassen. Maar dan hangt het weer aan de lijn. Dat zou me niks verwonderen. Baas binnen? Ja, ik zit na te denken. Zo, Williams. Hoe was het partijtje? Ik ben blij dat ik het leven nog heb inspecteur. zo'n keer. Er waren er vijftien. Allemaal onder de vijf. Is er nog nieuws? Niets van het Benningfront, als je dat bedoelt. Inspecteur, ik heb uh, Harbison gesproken. Zo? Ja. Ja, ik had hem opgebeld en een afspraak met hem gemaakt. En waarom, als ik vragen mag? Oh, ik, ik wist dat u het niet zou doen. Oh. Nou, wat moest hij? Hij vertelde me... dat die kamer nu gemeubileerd is. Precies zoals hij hem heeft gezien. En die vrouw is er ook. Welke vrouw? Die vrouw, die hij heeft zien vermoorden. Die jongen is rijp voor de divan. Uh, toch ligt hij niet. Hij gelooft het werkelijk. Volgens mij heeft hij alleen maar een beetje akelig gedroomd. En als het nou eens geen droom was? Als hij nou eens een waarschuwing heeft gekregen? Als hij nou eens werkelijk in de toekomst heeft gezien? Jij verwacht toch niet dat ik die, die, die onzin met, met, met die kristallen bol geloof? Uh, inspecteur, ik heb ook eens een droom gehad. Op een nacht in de oorlog. Uh. In die droom zag ik een paar Duitse soldaten mijnen leggen. Aan de rand van een bos. Twee dagen later kwam ik op een plek... ...die precies gelijk was aan de bosrand waarvan ik gedroomd had. <laughs> en die plek was vergeven van de landmijnen. Maar ik herinnerde me die droom... Ja, ...en hoe ze waren gelegd. Ik wachtte de gok... ...en volgde de route die de Duitsers in mijn droom niet ondermijnd hadden. We zijn er doorgekomen, zonder één schrammetje. Je hebt gewoon geluk gehad. Verdugje, Williams, ik ben politieman... En het is mijn taak de waarheid te construeren uit de feiten die je kan opsporen. Ik ben bereid naar elk verhaal te luisteren, hoe wild het ook klinkt... en als ik bewijsmateriaal kan vinden om het te staven, dan zal ik het geloven. Wat Habersen betreft, het enige feit dat we ontdekt hebben... is dat hij aan baanvoorstellingen leidt, veroorzaakt door een lichte hersenschudding. Maar er was niets, absoluut niets, om zijn moordverhaal te ondersteunen. Nou, volgens hem is dat er nu wel. O ja? Gewoonlijk gaat de moord aan het bewijs vooraf en niet andersom. Nee, Williams, wat mij betreft is het incident Habersen gesloten. Wat hem betreft, niet. Elf, ben jij het Elf? Nee, die is het niet. Maar ik moet u spreken. Doe de deur open, alsjeblieft. Allee, Merle, ik wil niet ontbreken. Laat ons alsjeblieft binnen. Het is belangrijk. Heel belangrijk. Wie ben je? Ik ken je niet. Wat wil je? Laat me alsjeblieft binnen. Als je wat er zegt, zeg het dan maar. Hey, wat moet dat? Kom maar binnen, binnen. Luister naar me, luister naar me. U moet hier weg, verstaat u me? U moet hier weg. Wie Wie heeft u gestuurd? Doe wat ik u gezegd heb. Ga hier weg. Nu meteen. Heeft Al je gestuurd? Ben je een vriend van haar? Niemand heeft me gestuurd. Stel alsjeblieft geen vragen. Doe alleen maar wat ik zeg. Als niemand je gestuurd heeft, wat heb je er dan mee voor? Voor uw eigen best Ga hier vandaan. Jij weet iets, hè. Wat is het? Vooruit, vertel op. Vraag me niets, vraag me niets. Ga hier vandaan nu. Voor het te laat is. Wat ben je van plan? Van wie kom je? Oh, Mark in godsnaam dat u uit dit huis komt. Ja. Ja, wie is daar? Ik ben het. Meneer Esprosjeski. Ja, huismaat. Jij hebt je de deur op het doen. Ogenblik. Dat ben je voor de dondergebuit. Dat u weggaat. Alleen maar dat u weggaat. Allora. Wat wilt u? Politie? Dat is een agent. Die kerel daar. Kom hier jij. Ik heb je gewaarschuwd. Blijf uit mijn huis. Je hebt me altijd al last bezorgd. Dat spijt me mevrouw. Hij komt elke keer hier. Maakt moeilijkheden elke keer weer. Heeft die meneer je niet gezegd dat je weg moet blijven? Ik kwam om maar te spreken. Ik moest haar spreken. Kent u die man? Nee. Ik heb hem nog nooit gezien. Ja, hij is gek. Niet goed met zijn hoofd. Ik zag hem naar binnen sluipen. Ik wist dat hij Harry zou maken. Dus heb ik deze keer de politie gebeld. Goed. Kom mee. Doe, doe wat ik u zeg. Ga weg. Ga weg. Zullen het nog komen? Zo is het maar genoeg. Vooruit mee. Het spijt me, mevrouw. Het is hier een fatsoenlijke adres. Maar die man is gek. Stapelgek. Spijt me dat ik u moet storen, inspecteur. Maar Jackson heeft Harbison gearresteerd. Wie? Harbison. Hij is hier naast. Wel, alle donders. Zal ik hem hier brengen? Nee, ik ga met je mee. Waarom ben je er dan toch heen gegaan? Waarom maak je toch zoveel trammeland? land? right, Jackson, dit behandel ik verder. Goed, instructeur. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft zich toegang verschaft tot de kamer van een vrouw in een perceel aan de Homewood Road nummer 54. Nou, moet jij eens goed naar me luisteren, Harbison. Je Jij bent zo langzamerhand een plaag voor ons. En daar heb ik genoeg van. We hebben je aangehoord en voor alles en nog wat geprobeerd om je problemen voor je op te lossen. Omdat je een aardige keren leek en omdat we je wilden helpen. Die Williams is zelfs zo ver gegaan dat hij dat je op zijn eigen houtje heeft opgebeld... en een afspraak met je gemaakt. Allemaal in zijn eigen vrije tijd. Maar dat was niet genoeg, hè? Jij moest nog meer aandacht en medelijden hebben. Nou, laat ik je dan vertellen dat je onze sympathie hebt verspeeld. Weet je wel dat je kan worden vervolgd voor wat je nou weer hebt uitgesproken? Dat je daarvoor kan worden opgesloten? Jij bent een vervelende lastpost, vriend, weet je dat? Ik wil je nooit meer zien en je naam hier nooit meer horen. Denk je daaraan? Want als het weer gebeurt, dat er ding het best voor je uit. Dat kan ik je verzekeren. Waar kom je eigenlijk vandaan? Wat voor landsman ben jij? Kingston, Jamaica. Dan ga je niet terug. Goede raad, jongen. Blijf waar je thuis hoort. We kunnen jouw soort hier missen als kiespijn. Williams. Ja, inspecteur. Ik ben op mijn bureau. Zorg dat ik niet word gestuurd. Ja, denk ik, Smith? En ja. hey, jij ook, Jackson? Kan daar niet honderd van aan je werk. Ja. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Hey, Smith. Hoe laat is het? Half oh, elf. Oh. Nog anderhalf uur en het is spookuur. Dan kunnen we naar huis. Nee. En naar bed. Dit dagje had ik best willen overslaan. Is dat de eerste keer dat je Leffert over zijn hebt gezien? Ja. Ik heb nooit gedacht dat hij daar in staat was. Dat komt ook niet vaak voor. Maar die gek van een Harbison. Harbison is niet gek. Niet? Dan had je maar eens moeten horen gillen tegen die vrouw. Nee, die was heeft gelijk, hij is gek. Nee... Hij is overgevoelig. U hebt hem niet gezien. Nee, maar ik ken hem. Let op. Nou gaat de brigadier ons vertellen dat hij na 15 jaar dienst bij de politie zijn mensen kent. Hm. Jij brengt de komende 15 jaar door met het controleren van waslijnen als je niet op oppast. Ja. Die vrouw? Ik weet al zeker dat ik die al eens eerder heb gezien. Toen nou. Jij ook al? Waar heb je haar dan gezien, Jackson? Ik weet het niet. Maar ik weet zeker dat ik haar heb gezien. Hebben jullie niks beter te doen dan hier rond te hangen? We hadden het over Harbison... Hou op! Er is één interessant punt, inspecteur. Jackson beweert dat hij die vrouw wel eens heeft gezien. Nou? En? Dat is zo, inspecteur. Maar ik kan me niet herinneren waar... Dat verwondert me niks. Williams, ik heb net een telefoontje gehad van de politie in Luton. Ze zeggen dat een man die aan het signalement van Benning beantwoordt... ongeveer drie uur geleden getankt heeft bij een tankstation aan de RM 1 Wilt u een waarschuwing aan alle posten, inspecteur? Dat heb ik al gedaan. Terwijl jullie eerst onder te kletsen. Ik heb het. Wat heb je? Die vrouw. Ik weet wie ze is, de vriendin van Benning. Hoe weet je dat? Ik herinner me een foto in een krant. Uh, drie jaar geleden, net toen u Benning had ingerekend. Een foto waar hij samen met die gieter op stond. Dezelfde vrouw. Ben je daar zeker van? Ik zou erop zwieren. Williams... Ja, inspecteur. Dat twistgesprek dat Harbers en Bebeer te hebben gehoord... dat hebben we toch in extenso, niet? Ja, ja instructeur. Het staat compleet in het verwacht. Nou, haal dat dan, man. Schiet op. Die is daar? Ja. Ik ben het, mevrouw Rogers. Wat oh. En wat, wat is er met dat licht aan de hand? de meter... Er is al een monteur bij. Als je even wacht, pak ik een kaars voor je. Oh, doe geen moeite. Ik red me wel. Voel je je wel goed? Oh, ik heb geprobeerd dronken te worden. Maar ik ben alleen maar misselijk. Oh, Paul. Wacht even. Ik haal die kaars. Nee, nee, nee. Hoeft niet. Jij gaat naar boven en naar bed. Als het licht weer werkt, zal ik een kop sterke koffie voor je zetten. Ach. Oh. Mmm. -hmm. Of... Well, eerlijk, ik heb het geprobeerd. Het Wat heb je ermee bereikt? De het komt door het raam. Het oh. komt door Hoe had ik het kunnen tegenhouden? Ik kom hier binnen door... Ik had knoop. je gezegd dat je die mocht open doen Ik heb het nee. jij hem gestuurd had. Nee, nee, nee. Dat is die van jou Ik moet ze tegenhouden, ik moet ze tegenhouden. Ik heb de andere ook niet gestuurd. Het licht, het licht. Lug. Ik moet het licht aan doen. Nee, dat... Ik kon er niet verdoemen. doen. kon zoek... het niet Hij Ik niet verdoemen. het niet verdoemen. Ik het niet verdoemen. Ik heb het niet verdoemen. Ik heb het niet de Ik heb het niet verdoemen. Ik heb het niet verdoemen. Ik heb het niet Ik heb niet Ik het niet Ik Misverkeur. Benning. Stop, Benning. We staan waar je staat. Handen boven je hoofd en rustig naar beneden komen. Ze heeft me verlinkt, Levert. Nee, dat heeft ze niet. Mooi, breng hem naar de wagen. Ja, inspecteur. Jackson, ga naar boven naar de kamer. Zorg dat niemand tegen ze aankomt. Ja, inspecteur. 20 jaar. Nooit moeilijkheden graag. Nooit moeilijkheden. Wat doen we met uh, Havensen inspecteur? We kunnen maar het beste naar hem toe gaan, hoor. Ik niet zien. Spijt me, Gerard. Spijt me ontzettend. Ze, ze maakt ruzie om mij? Om mij? Om mij? Williams, we moeten maar om een ambulance te bellen. Goed, ja, ja, ik, ik snap het niet, Wil. Hier kan ik niet bij. Nee, u niet. Dat zou onmogelijk zijn. Maar, maar hoe kan Harbesen er nou van tevoren gezien en gehoord hebben... wat nou pas gebeurd is? U zou het hem eens kunnen vragen als hij weer bij de tijd is. Dan zult u dan voor naar Kingston moeten, Jamaica. Als Haberzon tenminste uw goede raad opvolgt. Wat vertel je me nou? Oh, verdorie, ja. Dat moet ik nog even maken met Haberzon. Zo zie je maar weer wil, nooit je geduld verliezen. Nee, nooit, inspecteur. Ga maar vast. Kom zo. In orde, inspecteur. van John Luca Rotti werd gespeeld door Johan Walheim als Paul Habersen Paul van der Lek als inspecteur Levitt, Dries Krijn als brigadier Williams Nels Snell als mevrouw Rogers Lam Heskes als meneer Prochetsky Tony Foletta als Al Benning Corrie van der Linde als de blonde vrouw Jan Verkoren als agent Smith Hans Karstenberg als agent Jackson en als een kelner. Harry Bronk als McKay en Hans Veerman als Joe de voorman en als een nieuwslezer. De vertaling is van C. de Nooier. De regie had Jan C. Hubert.